met Stay With Me, de radio edit. Die ik gekregen heb van de band zelf. Daarmee gaan ze hopelijk Nederland veroveren. Ze zijn ook bezig met een album. En daarvan zal je in de uitzendingen van Alternative FM op donderdagavond uitgebreid worden bijgepraat. Als die af is, komen ze hem met een strikje eromheen, komen ze hem brengen. Dus dat, dat is één ding. En wie dat ook gaan doen, is de Cosmic Carnival. Dat is wel een heel erg leuk verhaal hier bij deze versie. Waarom? Omdat gisteren de loting heeft plaatsgevonden voor het WK voetbal. De kwalificatie die dan wordt gehouden, de voorronders op het Europese continent. Nou, Nederland heeft geloot met Estland, Roemenië, Hongarije, Turkije en Andorra. Je zou bijna zeggen, de echte optimisten zouden zeggen van de kat in het bakkie. Nou, zo, zo simpel ligt het nou ook weer niet. Er moet natuurlijk nog wel, de wedstrijden moeten dan wel gespeeld worden. En aangezien Guus Hiddink nog steeds de coaches van de Turken moet je nog helemaal niet zo zeker zijn of we die Turken nou zo even een soldaat kunnen maken? En hetzelfde geldt ook voor de Hongaren, de Roemenen. Een tegenstander mag je niet onderschatten. Tenminste, zo uh, komt het bij mij over. Maar wat is nou uh, de link met de Cosmic Carnival? Uh, nou ja, vorige week heb ik, uh, of een paar weken terug, zag ik ook van die uh, tweets. Nou ja tweets van die statusmeldingen van uh, Nick Schuit uh, de wereld in uh, komen over bijvoorbeeld Johnny Hogeland. Dat hij uh, in het prikkeldraad uh, terecht uh, was gekomen of wat dan ook. Uh, maar uh, Nick Schuit is nogal erg van de sport. Uh, hij houdt uh, ontzettend veel van voetbal maar ook van hele mooie sportevenementen. En toen uh, ten tijde van het WK voetbal van 2010, vorig jaar toen was het op een gegeven moment zo. Ik had uh, een nummer. The Green Light uh, Dat gaat een hele andere versie worden op het album uh, wat... Uh, ...op het punt staat uit te komen. Tenminste, dat is tussen nu en een paar maanden het geval. De jongens zijn bezig om daar geld voor, uh, ja, min of meer uh, te krijgen. Om het uh, product ook uh, af te maken. En dat uh, ziet er wel heel erg goed uit. Uh, maar uh, er was een optreden uh, in het Patronaatcafé. Dat was wel heel erg leuk. Het was... Dampend en warm was het uh, wat dat er gaat, want uh, ze hadden daar uh, ja, min of meer een, uh, ook een wedstrijd die aan de gang was tussen Uruguay en Ghana. Ik vergeet het, uh, vergeet het niet meer. Het was uh, de, de wedstrijd na het Nederlands elftal tegen Brazilië die eerder op die vrijdag plaatsvond. En ja. En ik schuit. En zijn kornuiten zouden, uh, zouden niet zo zijn als ze uh, ook die wedstrijd uh, gingen volgen. Maar toen dacht ik van hé. Hey, de Green Light heeft ergens een, uh, een moment uh, in het nummer zitten. Dat is Ergens een uh, muzikale break. Uh, die erin gebouwd is. En toen dacht ik van weet je. Ik kan het verslag. ...van de wedstrijd nederland brazilië daarin zetten. En zo geschiedde dat, uh, dat verhaal. En nou, dan ga ik hem nog een keer draaien. En dat heeft natuurlijk... Hè, ...aanleiding is dus dat uh, we geloot hebben voor uh, het WK in Brazilië 2014. Of we daar naartoe gaan, dat is vers 2. Maar nog even terug naar die kwartfinale pot tussen de Nederlanders en de Brazilianen. Verwerkt in het nummer The Cosmic Carnival, The Green Light.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 Bal. Robinho scoort daar zomaar 1 tegen 0. En als het zo een dag wordt, dan kan het wel eens een hele moeilijke en vervelende dag voor Oranje worden. Want dit is wel een uitermate simpele doelpunt. Ongelooflijk hoe Robinho daar zomaar vrij kan staan. En zomaar eenvoudig intikt. Brazilië in de openingsfase, reeds na 9 minuten op een 1-0 voorsprong. En Nederland heeft het geweldige timmer gekregen. Het is snel genomen. Robben met Robinho voor zich. stoot de bal even terug. Dus in Snijder. Snijdert komt die bal uh, ver voor. En dan gaat hij erin. Het is een doelpunt. Hij wordt er wordt de Rideer en alles gemist. Nederland gaat hem 1-1. Het is onvoorstelbaar. Die bal komt zomaar voor de doel. De rideer en alles zit mis. Snijder scoort 1-1. Nederland zit in de wedstrijd. Het is ook voorstelbaar. We moeten eens even kijken wat er gebeurt. Totale desorganisatie bij Brazilië. Wij zitten nog over het net met hem zonder filter. Dat maakt dan nog niks uit. En daar komt die bal opeens die vrije trap. En we weten de het, zo'n spelsituaties is verdedigende zin. Is Brazilië niet sterk? Die bal van vanop wordt teruggegeven richting het Dan komt die bal te horen voor de penalty stip. Iedereen in alle springt. En Julio is kwartier van de nachtclub. Laat alles door. Die bal gaat erin. Het is 1 1 Nederland Zit weer in de race. Hohoho! Ho, ho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 We hebben de hele laatste stap op een 2-1 voorsprong gekomen. We zitten op drie kwart van de wedstrijd. De koffen misschien weer uitgepakt. Dat heb ik nog niet ingepakt. toch voor de mazzel. <laughs>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 Show me the bright City, what you done to me? I wanna be here forever. It feels so good to be here. Everyone around me acting like a fool just to get where they want to. It feels so good to be here. Everyone around me acting like a fool just to get where they want to. City Ze heet volledig het halve heet ze Aisha Traida. En dit uh, nummer, dat uh, heeft ze alweer een uh, tijdje op haar naam staan. En dat nummer, dat heet City Lights, overigens. Dan weet je dat ook weer. Uh, het is inmiddels negen minuten voor half één, twee uh, geworden. Want uh, ja, dat uh, tijd uh, tikt ook gewoon vrolijk verder. Dan was ik met iets bezig. En dan pak ik gewoon het verkeerde EP'tje erbij. Uh, want uh, als het, uh, we, hebben net, we hadden net een uh, Volendams iets uh, bij ons in de uitzending zitten. Dat was Kees Mayfield. Maar er komt nog meer uh, werk uit Volendam vandaan. En deze band uh, Alaska is... Uh, ja, geloof het of niet... Ook zij zijn bezig met, uh, met een album. En uh, de heren hadden toen op een gegeven moment zo'n ontzettende waslijst aan uh, lokale omroepen uh, uh, aangeschreven en gemaild. Van nou wij hebben wel wat te vertellen eigenlijk over onze muziek. En er is bijna geen een die reageerde. Nou, afgezien dan alleen een lokale omroep van Volendam en uh, Edam. Waar uh, Volendam onder valt. En uh, een lokale omroep uit Friesland. Omdat de drummer daar toevallig vandaan komt. Bij uh, de band uh, Alaska. Voor de rest uh, was er eigenlijk helemaal niemand. Uh, iedereen liet ze gewoon links liggen. Behalve uh, uh, ook deze jongen hier. Nou uh, ja, dat is een beetje, dan lijkt het wel een beetje op de, de borst kloppen. Maar goed, uh, het, heeft ook, uh, niet zomaar een, het is ook niet zomaar een reden. Jongens hebben vorig jaar in de finale gestaan bij de categorie Rock Alternative. Uh, van de grote prijs van Nederland. En uh, ze zijn een beetje redelijk bevriend met Kees Mayfield. En Mayfield probeert ze dan ook hier en daar een beetje zo aan te prijzen. en ja. Waarom ook niet, ik bedoel... Uh... Ik zou hetzelfde gedaan hebben als ik in de situatie van Kees Mayfield had gestaan. Als ik iets leuk vind, dan schuif ik het naar voren. Dus, uh, dat uh, laatste dat doet hij dus ook met, uh, met de band Alaska. Uh, ze zijn uh, bij Alternative FM uh, geweest op een donderdagavond... om te vertellen over hun uh, muziek en wat ze zelf heel erg leuk vonden. Uh, Rough Trade gaat uh, het album uitbrengen. Daar zijn ze al heel erg uh, ver mee. En uh, zodra dat uh, uh, ja, werkje ook het uh, levenslicht uh, gaat zien... Dan komen ze ook uh, hier bij CFM langs om daar het een en ander over te vertellen. Dus dat uh, kan ik dan in ieder geval over de band uh, vertellen. bestaat uit uh, onder andere uh, Ferry Jonk, uh, Frank Bond. En, en dan moet ik er nog één noemen, want ik ben even zijn naam uh, gewoon uh, kwijt. Eh, volgens mij is die, uh, heet hij uh, William Bond, heet hij geloof ik. Wil ik even vanaf zijn. Maar goed, de, de, de, ja, de namen zitten niet helemaal goed en wel in mijn hoofd geplakt. Alaska heeft dus al in ieder geval een singeltje uitgebracht waar dit nummer, ja, min of meer het vooruitgeschoven werk is. Ik heb het over Politics.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 Where once fault is another man's pleasure And those are the laws of gravity Like, oh, me, at the king's falling Never put your faith in secrecy Sense and blinded by love for Delilah. How can one ever believe in this world so empty of wrong, trickery and of justice? How can one even believe in this world so every one's fault is another man?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 Gezongen hier uh, live bij ons in de studio Suus de Groot, of beter gezegd uh, Soo the Night, want uh, daar uh, valt het onder uh, Stay Close to Yourself een uh, Gewoon een echte versie uh, hier opgenomen Met een uh, simpel akoestisch uh, gitaartje En ik zie die Marcus van Dam hier rondlopen Met, uh, ja, met een kop Zo trots als een pauw eigenlijk want dit was een geluidsopname die echt uit het boekje was. Uh, alles uh, klopte eerlijk gezegd ook. En uh, ja, dit nummer uh, draaien we dan ook uh, regelmatig. En bovendien, uh, het is inderdaad ook waar. Stay close to yourself. Uh, blijf wie je bent in alle omstandigheden valt niet altijd mee in ieder geval, dat, dat, dat, dat sowieso. Uh, daarvoor horen we een uh, nummer van, en dan moet ik er eventjes uh, bij uh, gaan zoeken, Alaska Politics, het uh, nummer uh, wat ze, de heren hebben opgenomen op een EP'tje, ja CD singeltje zou je bijna kunnen zeggen. En dat album dat heet uh, Actors and Liars, uh, dat, daar uh, moet het uh, vanaf uh, gaan komen. Nou, daar, schijnt, uh, daar schijnen ze dus nog mee bezig uh, te zijn. Ik ga eens even uh, kijken of ik uh, daar nog wat, uh, wat over zou kunnen vinden en dan kunnen we daar wel wat over vertellen. Dus dat is een beetje het uh, verhaal van uh, de mannen van Alaska. Uh, ja, uh, zo gaat dat uh, met die dingen. En we hebben een, ook bij Alternative FM, dat is het zusterprogramma van uh, dit programma, uh, Duncan Idaho ooit uh, gehad. En dit is een uh, nummer wat uh, wel uh, passend is op uh, deze zondagmiddag. Het nummer heet Just Like You.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 Ik ben er Best Loopt er hier de, een mannetje rond En zijn naam heet uh, Zijn naam is uh, Pascal van der Beek En uh, <laughs> die, uh, die is wel vaker Met, uh, met een aantal mensen aangekomen uh, Zo ook met, uh, met deze, met Joris Swart Vind ik uh, trouwens wel, uh, wel grappig. Ook met, uh, met deze dame gaat het uh, de goede kant op. Uh, dit uh, was naar aanleiding van een interview... wat ik uh, helemaal aan het begin van dit jaar had. Ergens in uh, januari geloof ik. In uh, Amsterdam. En toen ben ik uh, met zo'n uh, zo opnameapparaatje naar Amsterdam getogen. En heb ik uh, een uh, uur lang, een oude uur... Uh, ongeveer een blok van uh, vijf minuten, zes blokken van vijf minuten... een uh, interview opgenomen van, uh, van Jori... ...over haar werk en over wat ze aan het doen is. En uh, ja, toen heeft ze spontaan dit uh, naar mij toegestuurd. Secretly Sleeping, de nieuwe versie. Omdat uh, de versie die ik had, die was nou niet helemaal uh, goed. En... Zegt van nou gebruik deze dan maar. Want dat is misschien net even wat, wat beter. Daarvoor hoorde je Duncan Idaho met Just Like You. Die jongens komen uit Lekkerkerk. Uh, ze hebben geloof ik aan een, een of andere popwedstrijd uh, meegedaan in Zuid-Holland. Of daaromtrend. En daar kwamen ze nog als winnaars ook uit. is dus, uh, heel fijn. En uh, als we het uh, toch over... Uh, over bands hebben in het algemeen, dan komen we ook uit bij de sculpture en de klei. Dat vind ik trouwens wel grappig. Ik zag net een, een aardige versie of een aardig verhaaltje van Mieke Zondorp voorbij komen. En die zegt: Ik ben wederom weer niet gevraagd om te spelen op de Zandpoortse Feestweek. Ja, ja, uh, daar ga ik niet over. Maar het, ja, coverbands schijnen, schijnen zeer erg in trek te zijn. En dan wordt het uiteraard de komende week ook weer een beetje leuk met die, die korte baan draverij. Dan schijnt er ook nog iets van skatepop te zijn op de plek bij Zandpoort Noord. En of het dan nog allemaal niet genoeg is, is er, staat er ook nog een kermis te loeien de komende week. Ja, er zijn ook ondernemers die wat minder blij zijn. Zo haal ik wel eens een boek bij de boekenwinkel op de Hoofdstraat. Helemaal aan het eind waar de kermis ook opgesteld staat. Ja, en daar worden allemaal hekken neergezet. In het begin was de tent nog wel eens open, de boekenwinkel, maar sinds de laatste jaren hebben ze er, van, ja, als er hekken, dan is het net een labyrint om ja, de boekenwinkel te bereiken. Dus de man uh, in kwestie heeft besloten om daar maar een eind aan te maken. Nou, de sculpture en de klei, Niks Zonder, als pleister op de wonden, zullen we je nog even gewoon uh, dit nummer even laten horen. On en off. En ja, of je volgend jaar uh, dan wel wordt uh, toegelaten als zijnde uh, muzikant om te gaan spelen. Niet, we weten het niet. In ieder geval, uh, wij doen ons best uh, er in ieder geval voor.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 Ja, we'll yeah, dat was Hadassah met Can We Talk. Daarvoor de, de sculpture in de klei en on en off van uh, Mikke Zondorp. Mik in ecstatic. In ecstatic. Temporarily, Zo uh, is uh, zijn nieuwste project. Uh, ik krijg het zowat uh, mijn mond niet uh, eigenlijk uit. Maar uh, dat is iets uh, waar hij nu mee bezig is. En dan nou schijnt hij ook uh, daar een aantal muzikanten bij elkaar aan het uh, zoeken is. Die dat uh, verhaal, uh, dat project, een beetje vorm uh, willen geven. En daar zoekt hij natuurlijk wel hele goede muzikanten bij. Om uh, dat uh, ja, min of meer uh, naar buiten toe te brengen. Daar is hij dus nu mee bezig. Het uh, schijnt uh, dat hij daar of helemaal klaar mee is of bijna klaar mee is. Dan horen we het eindresultaat wel. Uh, heel veelal zit uh, hij in Duitsland. Dat uh, geldt niet voor Hadassa. Die uh, is helemaal uh, naar de andere kant van de wereld uh, gereisd. Naar Australië. Om daar haar geluk uh, te beproeven. Uh, dit uh, werkje, Can We Talk, is uh, zeg maar een beetje de rauwe versie. Er bestaat ook nog een wat geliktere versie. Maar die, ja, op een of andere manier, denk ik, die rauwe versie klinkt toch nog even net wat, uh, wat lekkerder eerlijk gezegd. Dus daarom draaien we die. En uh, zij heeft uh, ja, min of meer besloten om uh, de heiligheid... In, uh, in Australië te gaan vinden Om te kijken of het daar misschien wel lukt Met een uh, muzikale carrière Ze heeft uh, geloof ik ook uh, een beetje Een muziekopleiding in Australië gevolgd uh, De enige akoestische versie uh, van, een, een, ja, van het album uh, Light Up The Night Is dit nummer For Better Van Ravolva Dat is een revolver met uh, For Better. Uh, het enige akoestische nummer van uh, Light Up uh, the Night. En uh, het is ook meteen het einde van deze uh, muziekboulevard. Er uh, zijn nog twee te gaan op de zondag. En uh, wat er dan uh, gaat gebeuren in de nabije toekomst. Dat zal uh, de toekomst Baby uit moeten maken. Elena B. Is your smell your fragrance like the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 The wolves, wolves that ruin. It's too cold to kiss here. ...op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Mark Visser met het NOS journaal. Syrische troepen hebben met tanks de stad Hama bestormd. Ze zouden minstens 45 doden en tientallen gewonden zijn gevallen. Volgens een arts wordt er door tanks en scherpschutters willekeurig op mensen geschoten. De water- en elektriciteitsvoorziening in Hama is afgesloten...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 Nederlandse pensioenfondsen hebben vorig jaar beter gepresteerd dan de fondsen in de meeste andere ontwikkelde landen. Organisatie van Economische Samenwerking, OESO, heeft het gemiddelde rendement berekend van alle landen en kwam uit op 3,8 procent. Nederlandse pensioenfondsen haalden 6 procent. zijn Nieuw-Zeeland en Chili, die rond de 10 procent scoorden. Nederlandse fondsen hebben relatief weinig belegd in aandelen. De pensioenbeheerders hebben het overgrote deel van hun kapitaal in obligaties zit. Op het WK Zwemmen is de Nederlandse estafetteploeg in de finale van de vierke 100 meter wisselslag vijfde geworden. Het goud was voor de Verenigde Staten, het zilver voor Australië en het brons voor Duitsland. De Nederlandse zwemmers Sebastiaan Verschuren, Nick Driebergen, Joeri Verlinden en Lennart Stekelenburg hadden zich als derde voor de finale geplaatst. En Naomi kromo wie Jojo en Marleen Veldhuis hebben op het WK zilver en brons geworden op de 50 meter. Vrije slag. De Zweedse Therese Alzheimer won het goud. Voor kromo Jojo was het haar derde medaille in Shanghai. Ze heeft nu goud, zilver en brons gehaald. Het weer. Bewolking wordt dunner en in het westen breekt langzaam de zon door. Er staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar een graad of 18. Vanaf morgen zonnig en steeds warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. We zijn vandaag snelheidscontroles op de A2 Den Bosch-Amsterdam tussen de knooppunten Rijn en Amstel en op de A27 Utrecht-Almere tussen de knooppunten Rijn en Almere. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte garage waar ze nog met je meedenken met veel.